Van de Putten met het NOS-journaal. Noodweer heeft in het zuiden en midwesten van de Verenigde Staten veel schade veroorzaakt. Op verschillende plekken trokken tornado's een spoor van vernieling. Volgens lokale reddingsdiensten zijn er vier doden en raakten tientallen mensen gewond. In de zuidelijke staat Arkansas kwamen drie mensen om het leven. In de stad Little Rock raasde een tornado door woonwijken en verwoestte een winkelcentrum. In totaal zijn in de VS 50 tornado's gemeld. Rusland is vanaf vandaag een maand voorzitter van de VN-veiligheidsraad. De laatste keer dat het land voorzitter was, was vorig jaar februari. Toen kondigde president Poetin de inval in Oekraïne aan... op het moment dat de Veiligheidsraad vergaderde over het voorkomen van een oorlog. In Mexico zijn vijf mensen gearresteerd in verband met de dodelijke brand in een detentiecentrum voor migranten. De brand was maandag in Ciudad Juárez, vlakbij de Amerikaanse grens. 39 mensen kwamen om het leven, 27 raakten gewond. Een van de arrestanten is een migrant die de brand zou hebben gesticht. Uit protest tegen de deportatie van migranten die worden vastgehouden in een detentiecentrum. Na de brand ontstond ophef in Mexico... toen duidelijk werd dat bewakers niets deden om de opgesloten migranten te redden. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix in Australië van Pole Position. In de kwalificatie hield hij Mercedes-coureurs Russell en Hamilton achter zich. De Nederlander Niek de Vries plaatste zich als vijftiende... Dan krijgt u nog het weer, bewolkt en regenachtig. Later klaart het van het noorden uit op en het is nu 10 graden. Vanmiddag zakt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen droog en zonnig en maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 ja, la la, la, la, Ja, la, la, Ja, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk. Blijkbaar lach het nooit. Kennelijk lach het toch al nooit aan mij. Een zeer goedemorgen in Zandvoort. Het is zaterdag 1 april en misschien staan we wel bol van de grappen. Maar we gaan het allemaal wel meemaken. Eén uh, wat geen grap is, Kort Draaier is terug. Welkom, Cor. Ja, dankjewel, Ben. Een lange reis geweest, of niet? Ja, is een hele lange reis geweest. <laughs> en uiteindelijk zonder koffer thuisgekomen. Ja, 30 dagen in, uh, in de Filipijnen. En dan inderdaad zonder koffer thuisgekomen, want die stond nog op Dubai. <laughs> Oké, okay, nou, we, we zijn blij dat je er weer bent ter ondersteuning van ons uh, goede programma. Je hebt de muziek uitgekozen en ja. de jingles. Hans Botman heeft de redactie weer gedaan. Mijn naam is Ben Zonneveld. En we gaan het uh, vandaag hebben... Uh, over het buurtfeest met Roy van Buringen, dat is op 27 mei. Daarna praten we met voorzitter Joop Jansen van de Rotary Club... en Annemiek Ernst, die wil nieuw leven blazen in uh, de volleybalclub. Volleybalclub Sporting OSS gaat nu door als uh, Sporting. En we gaan het zien, daarna praten we met Giovanni Koffie... die heeft de nieuwe meerpaal in Vijf Huizen overgenomen. Bekend van uh, het strand, uh, de voetdruk en nu een restaurant erbij genomen... Tweede uur, wethouder Gert-Jan Bluis komt praten over de inwonerspeiling... die uitgebreid in de krant van vorige week stond. Uh, zijn ze tevreden, zijn ze niet tevreden? We gaan het horen. Roy Dongen komt ons bijpraten over Pride at the Beach... en helemaal omdat maandag de kick-off daarvan is. En als laatste praten wij met Kuna de Vries en Ilja Botman. Uh, het is allemaal een beetje uit de hand gelopen, begrijp ik, die, uh, die sportclub. Dus ik ben zeer benieuwd, want inmiddels hebben ze over de 300 uh, leden... Uh, tegenover mij zit Roy van Buren. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Ben. 27 mei gaat het buurtfeest uh, van start. Ja. Uh, wat was de aanleiding om dit te organiseren? Een gesprek met Bloemhuis Bluis. Met Bloemhuis Bluis? Ja, inderdaad. Uh, we hadden de kofferbakmarkt op het Gassersplein uh, die dan gestopt is. En uh, ja, we kwamen in gesprek door een uh, miscommunicatie. En toen het negatieve werd positief. En dat werd heel simpel. Ze zei van, ja, je doet van allerlei dingen met Insight... maar ook uh, zelf uh, wordt het niet eens tijd dat je iets gaat bedenken... voor onze buurt, Nieuw-Noord. Daar zat ik al een tijdje mee. Want uh, mijn mening, Nieuw-Noord, uh, ik heb erin gewoond ook. En het um, ligt toch altijd wel een beetje aan mijn hart. En ik vind toch dat er matig wat plaatsvindt. En uiteindelijk uh, ben ik met die woorden verder gaan gegaan. En uh, met mensen gaan praten. Met ons bestuur van Zandvoort is Zijt. Maar ook uh, met mensen uit de buurt. Of, of organisaties. En ik merkte en ik proefde aan alles. Dat uh, die wens er ook was. En toen ben ik in december op vakantie gegaan. En wat een vakantie, een vakantie hoort te zijn. Ben ik Roy natuurlijk. Die altijd uh, wel weer uh, vol met ideeën zit. En ik ben in mijn vakantie het plan gaan schrijven. En... En toen ben ik in, na mijn vakantie eigenlijk die tweede week... met diverse partijen gaan praten. Kijken of ik de grote partijen in ieder geval met neuzen... naar één kant kon krijgen. Dat blijkt best wel in Zandvoort mm -hmm. nog steeds heel erg lastig te zijn. Jammer genoeg. Um, maar uh, dat lukt nu aardig. En uiteindelijk heb ik in januari uh, gezegd... we gaan het doen. En de eerste week van januari... Uh, ik had natuurlijk al wel het evenement aangemeld... bij de gemeente en zo. Maar dan is het nog niet, natuurlijk nog niet zeker of je het echt gaat doen... Uh, en in januari had ik het gevoel, ja, het gaat lukken, we gaan het doen. Toen krijg je natuurlijk het stukje financiën, want je wil iets gaan organiseren. En zoals ik zo meteen ga vertellen, mm -hmm. wordt het echt een groot programma. Um, dus ik ben brieven gaan schrijven naar potentiële sponsors, fondsen en dergelijke. En toen, de eerste fonds die ik aanschreef, was zo enthousiast. En binnen drie weken had ik al bericht van... Uh, we gaan jullie steunen. En dat is het Posco Welterij Fonds. Doen die dat uh, financieel of doen ze dat met materiaal? Financieel. Financieel. Um, waardoor meteen een heel groot deel van het programma gewoon uh, Hup, door kon gaan. Uh, sommige dingen nog niet, want daar zijn we nog druk mee bezig. Ik, uh, ik kom even terug, hè, want ja. er ligt een lijvig boek voor je, uh, voor je neus. Dat is ja. Uiteraard is dat het, uh, het uh, complete draaiboek met het programma. Ja. Um, er stond heel veel in de krant. Uh, ook over muziek en koffieconcerten. Kan je voor mij het programma doorlopen? Ja, natuurlijk. Uh, we beginnen in de ochtend met uh, de kofferbakmarkt. Vanaf tien uur tot vier uh, uur is de welbekende kofferbakmarkt verplaatst naar de Vlemingstraat. Van begin uh, Vlemingstraat uh, tot aan uh, de Keesomstraat uh, wordt het helemaal volgezet met de kofferbakauto's. Is dat uh, vanaf het plein tot naar achteren toe? Uh, ja, inderdaad. Vanaf, het, uh, vanaf de, uh, de straat waar de vluchtelingen zitten, de Oekraïners wonen. Dus de, en... de hele straat? Dat is nogal? Ja. Oké, okay, ga verder. Dus dat. Dus tot, uh, tot van tien tot, uh, tot uh, uh, vier. vier. En dan, uh, be dat betekent ook... We zitten nu al half vol trouwens. Dus dat gaat aardig goed. Um, dan hebben we om tien uur de opening. In ieder geval wethouder Bluis heeft al toegezegd dat hij aanwezig is. Maar we zijn nog bezig met de burgemeester. Ehm... Um, na de opening gaat plaatsvinden het koffieconcert. En dan denken mensen, het koffieconcert, wat kan ik daarmee verwachten? Nou, het programma is als volgt. Uh, we, het is nog niet helemaal compleet, maar we beginnen met de band Am, Amzing. Uh, wel bekend van de Eerde uh, Daar speelt Ere in. En Ere kennen we natuurlijk van de expositie in het museum. Ja. Uh, die komt uh, optreden met uh, oude liedjes van uh, de jaren 50. Is dus dat uh, <kwijnt> leuk. Uh, we zijn uh, nog bezig met uh, uh, koren... En uh, we zijn nog bezig met de zangeres. Het Eigenlijk... Uh, Ik ga nog geen namen noemen, maar we zijn er mee bezig. Muziek de hele dag? Uh, nee, niet helemaal. In ieder geval, er komt een uh, koffieconcert voor ouderen. Maar om de ouderen met de jongeren te verbinden. Want de jongeren van Jongerenwerk gaan de koffie schenken en de koekjes uitdelen. Kijk. Uh, want dat is het doel van het buurtfeest. Dan uh, gaan we over met een koffieconcert... Uh, naar de kids area. Slash jongeren area is het geworden. Ik kan bekendmaken, sowieso Clown Onkie komt optreden op het podium ook. Maar uh, hij neemt ook suikerspin, gratis popcorn mee voor de kinderen uit de buurt. En, um, we, en schminkkraam. Uh, verder hebben we daar ook op dat plein, vers van de pers, primeur. Gesponsord door Dirk van den Broek en uh, gesponsord door uh, Sport en Cultuur Fonds. Um, of Fonds Sport en Cultuur. En Sportservice Zandvoort... Um, er komt een uh, heel grote uh, Panna Crookout Arena te staan... op het uh, basketbalplein uh, voor de jongeren uit Zandvoort. En dat wordt een landelijk uh, toernooi... Okay. waar ook echt prijzen mee te winnen zijn. Mooi. Dus dat is heel erg mooi voor de jongeren. En ik heb me echt hard gemaakt... Uh, om iets spe spectaculairs te krijgen voor deze doelgroep. Want we hebben natuurlijk het uh, preventieplan uh, gepresenteerd gekregen. En daar is het echt wel duidelijk gezien dat het... <Wolverhambourne> dat was veel wat aan de hand, ja. Uh, uh, uh, yeah. <getjes> <face> ja, dat er wat aan de hand is. Dus die verbinding is juist belangrijk. En ik ben blij dat we jongerenwerk zo gestimuleerd hebben ook... om samen dat voor elkaar te krijgen. Is gelukt. Panna. Panna, ook oud. Uh, verder hebben we dan de informatiemarkt vanaf 12 uur... Uh, Verenigingen, sportverenigingen, uh, welzijnsorganisaties, politieke partijen kunnen zich tijdens deze informatiemarkt presenteren op het Flemingplein. Er komen kramen te staan. Maar het is niet de bedoeling dat het alleen een flyertje uitdelen wordt. Maar het is wel de bedoeling dat je ook even een beetje actief beetje gaat zijn. verbinden, want uh, dat was de, de... de, de strekking. De inderdaad. strekking. De. Goed, um, die informatiemarkt. Ja. kunnen uh, partijen zich er nog opgeven? Ja, zeker weten. En dat kan via info En. Dan, uh, als u opgegeven bent, krijg je binnen een week antwoord van Mirko Gerrits. Uh, die heeft deze, of dit project op zich uh, genomen. En uh, ja, we zitten half vol nu, dus dat is nou, leuk. Prima. Dus er zijn nog genoeg plekken. En uh, ja, het, uh, het, zou, het zou leuk zijn als er gewoon meer partijen aansluiten. We zijn in de middag. Ja, in de middag. Dan heb je ook nog workshops vanaf 12 uur tot 4 uur in Pluspunt. Uh, niet in samenwerking met Pluspunt, maar wel zelf. Uh, waaronder Corny Lodewijk gaat in, de uh, middag, uh, in het begin van de middag... Um, een workshop uh, 55PLUS dansen uh, geven. En daar kan iedereen gewoon gratis aan meedoen. Um, Maxime, de DJ, gaat uh, twee workshops geven voor de, de kinderen uit Zandvoort. Ook gewoon gratis toegankelijk. Wel opgeven via info.zandvoort.nl Ja, het is wel handig dat mensen zich uh, uh, opgeven dan. Ja, inderdaad. Dus dat is uh, heel erg leuk. En ook, gratis, dat, uh, ook fijn dat het gratis toegankelijk is. Verder hebben we om half één tot half twee de bingo voor jong en oud ook die verbintenissen. Bingo is leuk. Vooral voor ouderen. Maar ik weet ook dat er heel veel jonge mensen van bingo houden. Dus dan er dat zijn leuke prijzen ook uit de buurt gekomen. Maar ook uit het centrum natuurlijk. Want die proberen we ook te verbinden mm -hmm. met Noord. Um, dus dan komt er een bingo die heel erg leuk wordt. Met een muziekje op de achtergrond. En gewoon heel erg leuk en gezellig uh, is. En open lucht. Ja, ik hoop dat het heel erg mooi weer wordt. <laughs> naar eind, het... uh, <laughs> eind mei is dat meestal wel zo. Ja. Um, bij het sluiten van de koffermarkt uh, is ook het complete buurtfeest afgelopen? Of gaat het nog even door? Het uh, gaat zeker door. Want uh, de bingo is maar in de, in de middag. Ja. Maar uh, de kofferbakmarkt is om vier uur afgelopen. Ja. Dan. dan hebben we nog van uh, half twee tot half drie... hebben we een kinderact op het podium van Clown Onkie. Dan om drie uur begint... Um, begint het muziekprogramma. Met, uh, ik kan alvast een paar bekendmaken. In ieder geval DJ Maxime, Lady Mix. Maral en Daan. Uh, vroeger bij het Kunstenstein uh, opgetreden. Ja. Die hebben toch een band met Zandvoort. En regelmatig zie je ze toch wel even terugkomen... in het programma in Zandvoort. We hebben Mike Daanen, zangeres Margaret. En we zijn nog bezig met een Zandvoorts grote naam. Maar daar kan ik... Helaas nog niks over. Nou, die gaan we uh, dan ook nog niet inkoppen. Vertellen. Maar, <laughs> maar we weten allemaal. Goed, tot hoe lang het is hebben. het uh, muziekfeest? Uh, tot negen uur. Tot negen uur. We we 9 willen, uur uh... Ja, we willen bewust niet uh, tot heel laat gaan. Je hebt toch ook met ouderen te maken. En de, de buurt. Hebt, en de buurt. En de Blauwe Flat is er natuurlijk ook. Heb uh, je al um, reacties uit de buurt? Ja. Uh, leuk. Vooral. Ik heb vooral uh, Van er gebeurt er eindelijk iets. In, uh... Eindelijk gebeurt er <laughs> ja. iets. En, um, en hopelijk dat je als je dit nu voor de eerste keer organiseert, dat het een succes is... dat je door kan stromen naar een volgend jaar... Mm -hmm. en dat er dan nog veel meer samenwerking komt. Want het zou natuurlijk leuk zijn als bijvoorbeeld iedereen in de flats... Uh, vlaggetjes op gaat hangen, bijvoorbeeld. Ja, een beetje de, de, de hey, um, ja. Ik las ook nog dat je wat vrijwilligers nodig hebt. Ja, zeker. Uh, Zo'n groot evenement staat natuurlijk ook met vrijwilligers. We doen het allemaal vrijwillig. Zowel de organisaties, zoals, zowel wij als Stanford Site Um, ja, vrijwilligers voor bijvoorbeeld de springkussen... het helpen met de kofferbakmarkt opbouwen... Het helpen met de informatiemarkt opbouwen... of gewoon helpen bij vrijwilligers begeleiden... met een broodje en een koffie en een thee te brengen. Ga zo maar door. Daar is begeleiding bij nodig en hulp. Uh, hoeveel heb je er al, denk je? Nog niet veel. Nog niet veel? Nee. Nou ja, bij deze rode ga gaie Ja, wil je vrijwilliger worden bij het uh, Zandvoort, Insight, uh, Zandvoort Noord Buurtfeest... Uh, meld je vooral aan via info.zandvoortinsite.nl... En uh, ja, verbind je ook met de buurt Nieuw-Noord. Want zij verdienen het gewoon. Een keertje. Roy, wij uh, houden het scherp in de gaten. En ik denk dat ja. we misschien uh, tegen de tijd dat we uh, bijna op 27 mei zitten... dat je nog een keer uh, komt Tuurlijk. vertellen. Ik hoop dat je dan genoeg vrijwilligers hebt. Ja. En, uh, nou, we houden het in de gaten. Komt helemaal goed. Dank jullie wel. Dank je wel.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 Ik kan het weten, ik ben het zelf eens door Ik ga als de zachtjes tegen je praat Ik weet ook en dat zo'n engel bewaarder op je wel Ik kan het weten, ik ben het zelf eens doorgeret Ik kan het weten, ik ben het zelf eens Het is dus weer erg vrolijk met Marco Schuitmaker Engelbewaarder. Het is weer een toppunt, kort, deze. Ja, ik vond het wel zo leuk. Ik dacht, ik pak het net mee vind. <laughs> Tegenover ons zit Joop Jansen. Die is voorzitter van de Rotary Club. Mag je nou een jaar voorzitter zijn? Nou ja, mag. Of het. was dat, het was toch jaarlijks? Het, het loopt in principe een jaar. Dan van juli uh, tot juli. Dus ik ben uh, vorig jaar begonnen. Juli 2022. Uh, ja, en dit jaar tot 1 uh, juli uh, loopt het dan uh, formeel. Nou, je mag dan nog een jaar of nog een keer terugkomen als je dat zou willen. En als de club dat natuurlijk wil. Hè, want het is natuurlijk wel belangrijk dat uh, ja, iedereen het erover eens is. Ja, natuurlijk. ik, ik wil voorzitter zijn. Maar uh, ja, als mensen het niet zien zitten, dan houdt het natuurlijk op. Ja, dan dus, dan uh... houdt het op. Maar goed, um, er is een uh, kennismakingsavond in uh, Plazant, maandag. Ja. Is het zo dat jullie uh, uh, echt leden nodig hebben? Of wil je gewoon jezelf bekendmaken? Het uh, is dus ik denk tweeledig. Uh, we kunnen altijd leden gebruiken. Uh, goede leden, omdat het uh, ja, ook wel zo belangrijk is in het kader van fellowship... en wat je voor de gemeenschap kan betekenen. Mm -hmm. Dus ja, mensen die actief zijn, uh, netwerk hebben, dat is, uh, ja, daar, daar maken we graag kennis mee. Ja, en het is ook wel nadere kennismaking met de club zelf omdat ik toch in de praktijk zie dat uh, het algemene beeld van de Rotary is... van nou ja, uh, even heel uh, zwart-wit geschetst, sigaren uh, roken en whisky drinken. Nou, kan het op zich op z'n tijd wel lekker zijn... maar het is niet waar ja, onze club voor staat. Um, en ja, natuurlijk al 30 jaar uh, Rotary in Zandvoort. Het is en... inderdaad wel een beetje veranderd... want het was natuurlijk wel een, een uh, whisky drinkende, rokende club. Ja. Uh, ik kan me nog herinneren dat er heel, heel lang geleden van elk... Uh, Groep er iemand in zat. En dan kijk we wel naar de notabele kant. Hè? Ja. Een wethouder een, een, een notaris en dat soort dingen. Klopt. Dat is helemaal uh, vervlakt. Ja. Iedereen kan lid worden. Ja, ja dat is, uh, daar, daar geldt uh, geen, ja. Uh, geen, geen eis voor. Uh, er wordt nu wel gekeken van uh, past iemand binnen de club? Hè? Denken dat we elkaar kunnen versterken. Mm -hmm. Maar het is niet dat we per se zeggen van er moet een arts in, of een notaris of een advocaat. Uh, het is met name. Veel ondernemers zie je uh, met een netwerk, en die ook ja, belangrijk vinden om het gelijk te stemmen, uh, gelijk te stemmen -hmm. te kunnen werken aan, uh, ja, aan het goede doel. Ja, goede doelen, dat is natuurlijk wel uh, troef bij jullie. Want ik, jullie komen uh, vaak bij ons langs. Of het zijn taartenbakkerijen, of ja. het is een hardloopwedstrijd, of een racemiddag op het circuit. Ja. Uh, jullie genereren geld. En uh, naar wat voor doelen gaat dat? Wat voor goede doelen? Dat is. Uh, nou ja, wisselend. Dat zijn veel lokale doelen. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, jongeren die. Uh, ja, die gewoon thuis wat minder hebben. en op vakantie uh, kunnen, kunnen gaan. Uh, ja, tot aan. Uh, bijvoorbeeld uh, Villa Joep. Uh, waar we natuurlijk nu. Uh, ja, voor de. Uh, Squieren. Uh, ja. Uh, en dat is. Uh, ja, we proberen zoveel mogelijk te kijken. of het goede doen nou ook past. Bij, uh, bij de gemeenschap. maar ook bij. Ja, waar we als Rotary voor, voor staan. Uh, ik moet zeggen dat dat. Heel veel energie geeft. Dat is. Dat uh, ja, kan ik me voorstellen. Uh, ja. Vorige week met die taarten uh, hier straalde het enthousiasme er ook al af. Dus ik neem aan dat er al heel wat uh, taarten uh, in bestelling zijn. Ja, ik krijg uh, live vanuit de appgroep waar ik uh, in zit. Uh, we zitten natuurlijk veel appgroepen tegenwoordig. Maar ik zie uh, hele enthousiaste de berichten voorbij komen. En uh, de, de, de Tulwand-app. <laughs> Dus dat ja, dat is, kan uh, nog wel even geroepen worden. Dat is, uh, je kan je nog opgeven om die taarten te bestellen. En ja. dan uh, gaat dat via jullie website. Ja, klopt. Um, dat is Rotary? Ja, rotary.nl uh, slash Zandvoort. Oké, okay, nou dan kun je daar alsnog een uh, tulband bestellen. En die kan je dan afhalen bij uh, Wijnaar Zeeuwens volgende week. Ja, klopt. Uh, jullie motto naar buiten zijn we er voor Zandvoort en naar binnen voor elkaar? Ja. Uh, naar binnen voor elkaar uh, uh, versterken jullie elkaar, helpen jullie elkaar? Ja, we, we proberen uh, elkaar ook te versterken in de projecten die we doen. Dat is ook even van mijn, van mijn speerpunten geweest het afgelopen jaar. Want als je mm -hmm. als voorzitter begint, heb je natuurlijk het wereldwijde thema. Dat is Imagine was dat dit jaar. Uh, en ik vond het uh, belangrijk om My Rotary uh, daarvoor uh, op te zetten. Uh, en echt aandacht uh, ja, voor elkaar, maar ook op professioneel vlak. Hè. Dus... Nou, als je ergens mee zit, dan hebben we allemaal alles eens even wat lastige fases, mm -hmm. dan zijn we er gewoon voor elkaar. Maar ook professioneel, van hoe kan je je ontwikkelen um, ja, binnen de Rotary. Um, ook als een soort van clubbelofte die we willen, ja, willen doen naar de mensen mm -hmm. toe. Je wordt niet zomaar lid. Het is niet dat het uh, ja, tijd kost, maar je ontwikkelt je ook. Is dat het grote voordeel van het Rotary-netwerk? Ja. Ja, ik denk uh, zeker als je kijkt naar de wereldwijd 35.000 uh, clubs, uh, bijna anderhalf miljoen leden. Mm -hmm. Er zit een, uh, een grote organisatie achter met ook uh, ja, webinars uh, die je kan, uh, kan volgen. Je kan ook uh, qua leadership, uh, teamtraining. Ik denk dat dat wel een heel groot verschil is. Dan had ik zelf in het begin ook bij nu zeven jaar lid en ik denk van ja, ik kan zelf ook af en toe wel eens wat doen. Ik heb met NLD ja. mee gedaan en uh, ook huis in de duinen geschilderd en meegeholpen. En, uh, maar ja, met de rotary is het toch, kan je het toch nou naar even een ander niveau tillen. Het is toch net ja. even wat professioneler. En ja, gewoon een heel groot netwerk wat erachter zit. En dat is natuurlijk ondersteunend voor alle acties die jullie doen. Ook, ook uh, op het circuit of, of bakken Of een racemiddag organiseren op het, uh, op het circuit ja. zelf. Dus is te doen. Hey, um, 3 april in uh, Plazant. Uh, ja. De inloop is om uh, half 7. Ja. Um, iemand loopt dan naar binnen. Wat gebeurt er? Uh, het is mogelijk om uh, bij Plassant mee te eten, dus dan is uh, dus het wel handig om, om aan te melden. Uh, dat stond niet, niet heel duidelijk in, uh, in de oproep. Maar dat hey, is, ik zag iets uh, van uh, Rotary-menu staan. Ja, ja want uh, Plassant is dan onze zomerlocatie, dus we hebben altijd gewoon een uh, voorgerecht <kijf> met, met een menu. Dus dat, dat is nu ook, het uh, ja, uh, is mogelijk om, uh, om daar aan mee, uh, mee te doen. Uh, ja, en dan uh, na het diner dan willen we eigenlijk beginnen met een, uh, ja, een korte presentatie. We willen eigenlijk ook even aankijken qua aantal mensen... en een soort publiek mm -hmm. van hoe dat gaat. Een stukje interactie. Ik wil liever niet al te statig met dat je gewoon ja, vertelt... hoe goed je wel niet bent, maar meer gewoon hè, wat voorbeelden laten zien. Een clublid is in Kenia geweest voor watertanks. Dat is echt een fantastisch project vanuit Rotary. Nou, daar gaat zij iets over vertellen. Mm -hmm. Over de race experience die is geweest... Um, ja, en ik wil vooral ook gewoon kijken bij de aanwezigen van... Goh, um, ja, wat beeld is er van de 3. en ook uh, ja, wat kunnen wij doen om misschien daar nog beter over het voetlicht te komen. Ja, dat is uh, een, een mooi. Uh, als je mee eet, dan uh, is het handig om je even op te geven bij secretaris. Uh, er staat een C tussen, klopt dat? Ja, uh, als het goed is... RC, RC, Ja, klopt. Secretaris RC Zandvoort apenstraatje gmail.com. Dat is het uh, adres waar je uh, uh, je op kan geven... en ja. waar je ook kan zeggen dat je mee eet. Ja. De, het eten was vroeger een verplichting. Ja, klopt. Is, is dat nog? Het is nog wel een onderdeel van de avond. Dus we hebben, we hebben ook zelf onze eigen avond. Het is half zeven inloop, zeven uur diner, acht uur programma... met vaak leuke sprekers en uh, ja, interessante onderwerpen... Mm -hmm. Maar het is niet. Ja, mensen kunnen ook zeggen, bijvoorbeeld, uh, ik ben wat later vanwege werk, rent het niet? Of is maandag, andere redenen, uh, Elke week. Elke week. Ja. ja. En daar is ook wel natuurlijk wel discussie over, want we toch iets andere tijd leven. Maar we hebben daar toch nog steeds wel het idee bij van, het versterkt uh, echt het fellowship Zeker. binnen de club. Ja. Het, het ligt natuurlijk wel een beetje financiële druk erop. Ja. Ja, ja, dus het is, kijk, het is niet dat we bij de ingang durven van bijna elke week en krijg je dan een gesprek na zo'n keer als je niet geweest bent. Absoluut niet. Dus we zien ook in de praktijk dat dat maar gewoon het heel is. Het zit wel in de beleving van, joh, eigenlijk uh, verwachten we, zouden we het leuk vinden dat je elke week aanwezig bent. Nou, wat ik meer zie is dat uh, het is niet echt de verwachting is, maar het gaat vanzelf. Dus als mensen eenmaal ja, in, in, in die flow zitten, dan blijven ze gewoon wekelijks uh, komen. <coughs> maar ook leden die dan wel eens een week overslaan of uh, met andere werkverplichtingen even in het buitenland zijn. Dus ja. dat is echt geen probleem, dat begrijpen we. Ja, je kan natuurlijk uh, inderdaad, of je bewerkt, of je hebt een keer gewoon geen zin, dat, dat kan gebeuren. Dat kan ook. Dus ja. het is niet meer een harde verplichting, maar de mensen vinden dat zelf gewoon leuk om in die flow te komen. Ja, ja. Ga je nog een speech houden maandag? Ik, uh, ja, ik wil wel uh, zelf de, de presentatie hier doen. Uh, dus dat, uh, <coughs> ja, dat vind ik wel heel leuk om, uh, om te doen. Dus dat uh, ja, heb ik al over nagedacht. En een <laughs> beetje, maar ik, ja, ik wil het niet al, al te statisch maken. Ik vind het echt belangrijk om te benadrukken dat het uh, ja, mensen onder elkaar... De, uh, de, de tijd van het uh, voorlezen van de speech is geweest. Hè? Uh, ja. De interactie is veel, uh, veel belangrijker. Ja, ja, exact. Echt ook om, om, om de mensen. En uh, ja, dat is waar het echt om gaat. Mm -hmm. Nou, ik hoop dat er heel veel mensen uh, maandag uh, aankomen waaien. Maar ook dat de mensen zich opgeven. Het is geen ja. verplichting het opgeven. Uh, nee, het, het is wel makkelijk. Zeker met eten. Want met eten is het zeker makkelijk. Want rekening mee houden. Ja. Maar uh, mensen die dit horen en denken van nou, ik, ik wil toch eens even uh, komen kijken. Die zijn uh, maandag om 3 april... Om half zeven, van harte welkom bij Plassant. Ja, zeker. Okay, ook. nou dan hoop ik dat het hartstikke druk wordt voor je. Ik hoop het ook, ik kijk uh, naar uit, lijkt me heel leuk. En uh, tot de volgende actie zal ik maar zeggen. Ja, zeker. Hartelijk dank Wim. Dankjewel. De schuif is weer open en we gaan... Uh, dit was Tony Esposito. Kort, Helemaal goed, Ben. Ja. Ik vind de... jouw uitspraak in het Spaans steeds beter worden. Uh, ja, ik, ik oefen ook steeds. Dat heeft te maken met Portugal misschien? Ja, misschien wel. <laughs> maar de Portugees is een totaal uh, uh, onverstaanbare taal. Dus daar moet ik nog flink oefenen. Nee, um, tegenover mij zit uh, Annemieke Ernst. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, het volleyballeven was in Zandvoort uh, best wel groot... Ja, er was een, een, een sportvereniging hè, en dat, dat heette Sporting OSS. Maar er waren ook heel veel privéclubjes in de koor vooral bezig. Is dat een beetje aan het vervallen geraakt? Uh, ja, helaas wel. Uh, we hadden natuurlijk nog een sportclub, voetbalclub, en bij Die zijn helaas uh, kort geleden gestopt omdat gewoon de leden wegvielen. En ja, te weinig animo was. Mensen hebben toch ook wisseldiensten en dat houdt dan op een gegeven moment gewoon op. Um, maar gelukkig hebben we Sporting OSS. Sporting Zandvoort. Sporting Zandvoort. Ja. Um, ja. Die paraplu gaan jullie gebruiken. Sporting Zandvoort. Ja. En het woord... Sporting Zandvoort is de volleybalclub. Ja, klopt. Inderdaad. Geen ja. andere dingen erbij. de Nee, alleen volleybal. Puur volleybal. Ja, met In... heel veel gemotiveerde mensen. Ik wou aan Heb je nog leden nodig? Maar ik hoor al heel veel. Ja, maar we hebben echt wel heel veel leden nodig. We Hoeveel zijn, heb je er nu? Uh, we zitten ongeveer op 30 leden. Um, dat is niet veel. Maar nou goed, ja, gedeeld, we hebben, gedeeld door zes heb je toch een paar teams. Ja, we hebben drie teams. We hebben tot eigenlijk vorig jaar hebben we het met één team gedaan, sinds 2006. Eén herenteam. Um, nou ja, het was gewoon moeilijk om de mensen bij elkaar te krijgen. Plus, er was ook helemaal geen weet van dat er een volleybalclub was... Nee, want dat, dat is een beetje in het, in het vergeten hoekje geraakt. Hè? Die ja, privéclubjes raakten ook een beetje op. Ja. Is dat echt een coronaklap geweest of zo? Nee, ik denk dat het niet met corona te maken heeft. Uh, ik denk vooral dat het te maken heeft met dat daar niet over geïnformeerd werd. Uh, bijvoorbeeld ik kwam zelf hier in 2014 wonen. En ik ben echt een volleyballer, maar nou, dat was niks. Totdat ik bij de Cannamule Club kwam en uh, bij de sportfitnessclub en wist dat daar een volleyballclubje was... Uh, zodoende begonnen en toen hadden we het jaarlijkse gemeentetoernooi. En daar bleek dat er een volleybalclub was in Zandvoort. Ja. Sporting OSS Zandvoort. Dat dus heeft het wel was even geduurd. helemaal niet. Ja, het was helemaal niet bekend. Ik heb echt zitten googelen. Het kwam helemaal niet naar voren dus nee, we zijn nu echt hard aan het werk om echt met een website te werken. We hebben een Instagram pagina, Facebook pagina en we proberen elke week in de krant te staan om maar te zorgen dat we bekend worden en dat we leden kunnen werven. Um, 30 leden, um, ja. je, je wilde meer. Doe, ja, doe veel met deze, ja, heel veel <laughs> meer. Doe je met deze leden al, al uh, uh, denken aan competitie? Jazeker, als het kan wel. Maar de mensen zijn ook gewoon vrij om eerst mee te komen trainen. Te kijken wat het niveau is, hoe ze kunnen instromen... en welk team dat ze kunnen instromen. We hebben nu een heren 1 en een heren 2. Heren 1, uh, daar hopen we mee door te gaan volgend jaar in de eerste klasse. Speel je al? Ja, ja ik speel bij heren 1. Al een uh, aantal jaren. Ja, maar die, uh, die, die competitie loopt al? Ja, die loopt. Okay. loopt. We, zitten nu, uh, we hebben gisteren toevallig uh, de ene laatste wedstrijd gehad. Volgende week uh, nog een laatste wedstrijd. En dan zit het, uh, het seizoen van de competitie erop. Mag dat, bij Heeren één spelen? Ja. ja. Mag dat? Ja. ja. ja Totdat je naar uh, divisieklassen gaat, dan uh, is het alleen nog maar mannen. Dus... Ja, oké. Okay. Ja, ah, zover zijn we nog niet. Nee, maar uh, de, de opmaat is er. Ja, zeker. Um, Neem aan dat je ook eigenlijk wel een vrouwenteam zou willen hebben. Nou, we hebben sinds dit jaar één damesteam. En die gaan ook in de competitie? Die zitten ook in de competitie. Kijk. Die hebben dit jaar gespeeld in de vierde klasse. Uh, zij gaan hopelijk volgend jaar naar de derde klasse. En we missen eigenlijk nog een paar dames... om een tweede damesteam te kunnen starten. Dus ook voor nu dames die willen volleyballen... meld je aan en uh, geef je op. Kom meedoen, kom meetrainen. En ja, volgend jaar kunnen we dan starten. Je uh, wil gewoon je, je club groter maken en promoten. Um, als mensen dit horen, ja. ho, hoe komen ze in, uh, in contact bij jullie? Nou, heel makkelijk. Uh, Facebook, Instagram, Sporting Zandvoort. Sporting Zandvoort. Ja, dan okay. vind je ons. En ze kunnen altijd een mailtje sturen naar sportingzandvoort.gmail.com. Nou, dat is, uh, is vrij duidelijk. Ja. Um, dan gaan we spelen. Ja. Wanneer gaan we spelen? Nou, het seizoen begint uh, pas weer in uh, september. Dus komend september, dan begint pas weer de competitie. Maar hiervoor? Trainingen, ja, wij op uh, dinsdagavond traint Heren 1. En wij trainen eigenlijk van, nou, pak een beetje, 8 uur tot 10 uur. En op de donderdagavond, dan hebben we de dames en Heren 2. Dat is een meer gemengd spel. Nee, nou, nee, ze hebben allebei een eigen veld. We spelen in de corecore vooral. Ja, ja. En dan hebben we gewoon twee velden waar uh, beide teams zeg maar, los op trainen. Dus um, mag je ook zo binnenlopen om een keer te komen ja, kijken in, in, in de koor vooral? Zeker, je mag komen kijken. Je mag meekomen spelen. We zijn niet te moeilijk. Dus als je in het begin denkt, ik weet niet of het wat voor me is. Kom vooral meespelen. En uh, nou, daar hoef je niet meteen al een contributie voor te gaan betalen. <laughs> dus zo, zo vriendelijk willen we daar wel in zijn. <laughs> ja. uh, maar kom vooral kijken en kijk of het past. Kijk, we hebben ook al wat spelers gehad. En die merken dat ze niet zo de klik hebben. Dat kan. Dat kan. Zoek vooral uh, verder en uh, blijf wel volleyballen. Maar ja, weet je, kom meedoen. Dan kunnen mm -hmm. we kijken wat we kunnen doen. Of je het in je hebt. Of uh, je naar een hoger level kunnen trekken. Pas ja. wel een beetje in uh, wat er nu gaat gebeuren in Zandvoort. Hè? Die, uh, uh, met het preventiemodel. Yeah. Dus je wil ook wel wat jeugd hebben dan. Um, nou, eigenlijk is dat, is, dat is dat nog even een nee. nee een jeugdteam dat kost ontzettend veel uh, tijd, energie... Begeleiding. En um, begeleiding, trainers, uh, mensen die meegaan voor te coachen. En dat is er nu nog niet. We hebben wel als doel om dat in de toekomst te gaan doen. Maar voor uh, jeugdteams, daar is zoveel meer capaciteit voor nodig. Ja, dat is er nu nog, gewoon nog niet. Kunt, nee. Dat kan Sporting Zandvoort nog niet aan. Nog niet, maar we zijn wel aan het kijken... wat we in de toekomst daarmee kunnen doen. Goed, ja. want het uh, schijnt in Zandvoort nogal nodig te zijn... Uh, gezien dat uh, GGZ-rapport. Uh, ja. Contributie. Ja, ja. ja, nou we hebben uh, jaren gedraaid met één team. En toen werden gewoon de kosten gewoon verdeeld. Zeg maar, wat hebben we aan kosten gemaakt? En dat werd verdeeld over het aantal leden. En nu zitten we eigenlijk op een uh, contributie van ongeveer 200 euro voor een heel jaar. En dan heb je inderdaad wel je contributie erbij zitten. Je uh, leden. Uh, geld wat je moet betalen voor de bond. Mm -hmm. Alleen je shirt, dat zul je dan eenmalig moeten aanschaffen. Oké, okay, dus de contributie is uh, 200 euro op jaarbasis? Ja. En daar zit eigenlijk alles in, behalve de kleding. Ja. Nou, dan weten we eigenlijk alweer genoeg. Je mag nog een oproep doen van kom bij ons. Als je nee, ja, zeker. Voor iedereen die dit hoort. Uh, en het leuk vinden op de volleyballen. Uh, kom kijken, dames en heren. Leeftijd maakt niet zoveel uit. Behalve de jeugd moeten we helaas uitsluiten. Oh ja, van wanneer, wanneer, wanneer mag de jongste meedoen? Ook dat is een beetje last. We, we vijf, er twee bij zitten. Die zijn wel B-jeugd. Die zijn uh, 14, 15 jaar. En die spelen wel af en toe met ons mee. Maar In principe moeten ze ingeschreven staan bij een jeugdteam. Dus zeg, pak een beetje 18 jaar, dan kunnen ze daar bij ons meespelen. Dus vanaf 18 is iedereen bij jullie welkom. Ja. Nog een keer de tijden en de dagen. Dinsdagavond tussen 8 en 10, voor de heren. heren 1. Maar ook daarbij, mocht je als dame denken, ik heb best een leuk niveau, kom vooral meedoen. Want ook wel, dames mm -hmm. mogen nog steeds meedoen. En op de donderdagavond, dan hebben we van 8 tot 10, hebben we de dames 1 en de heren 2. Nou, ik hoop dat er heel veel mensen bij jou in de score vooral komen, uh, Annemieke. Uh, mocht het over een paar maanden weer zo zijn, dan hoor ik graag hoe dat dit uh, afgelopen is. Nou, heel graag. Ik kom zeker vertellen als het beter gaat en als uh, we nog meer nodig hebben. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Music Met More Than This uh, als tussenstuk. En wij gaan praten met Giovanni. Giovanni, goedemorgen. Goedemorgen. Ik, uh, ik hoor je slecht, maar ik zal even mijn uh, ding goed zetten. Um, we kennen jou natuurlijk van uh, de foodtruck bij uh, de Bokkendrons aan de overkant... en van de uh, snackbar aan de boulevard. Klopt. En nu ineens een restaurant. Hoe kom je op dat idee? Nou ja, wij waren uh, op de beurs en uh, wij werden eigenlijk geïntroduceerd met de oude eigenaren... Toen zijn we hier kijken en toen waren we eigenlijk super enthousiast. Hey, die, um, die oude eigenaren, die, die trokken het niet daar, hè? Nou ja, die trokken het niet. Die, die um, hebben gewoon geen mazzel gehad. Ook niet met de corona en de, de lockdowns en alles. En zeker als je net open bent en net gaat beginnen. Uh, nee, die uh, hebben eigenlijk uh, de deur dichtgegooid en gezegd van... nou ja, we gaan kijken in de toekomst wat we ermee gaan doen. En toen kwamen wij eigenlijk bij elkaar op elkaars pad... Daar, uh, daar is dit uitgekomen hè? en uh, ja. ik, ben, ik ben even een beetje kijken, want ik kon de meerpaal van vroeger en toen was hij nog niet zoals hij nu is. Maar nee. het, het is wel een heel groot restaurant geworden. Hè? Het, is een, uh, ja, het is geen klein restaurantje, nee. Het is, het is, uh, ja. We zijn niet iets kleins begonnen, dat klopt. <laughs> nou, in, in tegenstelling tot uh, de foodtruck en, en de snackbar is het, is het heel groot. Uh, ja. Ja. Voor, voor de mensen in Zandvoort, hoe ziet het er een beetje uit? Het is een beetje oud-Hollands, of ja, een beetje, beetje oud-Hollands oud oud, uh, ja, oud is het café. Uh, het café is uh, yeah, gewoon een bruine kroeg en het restaurant heeft gewoon een hele goede huiskamersfeer. Um, ik heb ook begrepen dat je er een snackbar bij wil maken. Klopt, daar zijn we druk aan het verbouwen met de snackbar. Uh, ja, ik vond op een doorgaande dijk, uh, waar zo verschrikkelijk veel fietsers en, en, en uh, bootjes varen, uh, ...zag ik gewoon een denkbaar. En omdat wij dat toch al doen... Uh, ja, ...komt het een beetje overeen met wat wij nu doen. Ja, die kennis die, uh, die heb je in huis. En het is ook een mooi zijstuk om, uh, om dat te doen. Maar een van, uh, van de topdingen die, uh, die je daar hebt... ...is natuurlijk wel de aanlegstijger. Ja, die is gigantisch. Die, dat is gewoon zo verschil. Ja, dat is hartstikke groot. Die is uh, 80 vierkante meter alleen al op het water. En uh, mensen mogen er ook aanleggen met de boot, toch? Mensen mogen aanleggen met de boot. En die kunnen dan uh, gewoon uh, aanmeren uh, op het terras. Wat eten of wat drinken. Binnen wat eten of wat drinken. Wat bij de snackbar halen. Alles is bij ons mogelijk. Alles is mogelijk. Hey, die, uh, het restaurant. Ga jij zelf koken? Ik ga zelf koken. En ik hoop dat daar uh, heel veel koks enthousiast zijn om met mij van deze zaak gewoon iets moois te maken. En, en uh, ja, samen met Tamara gaan wij proberen die keuken uh, op te zetten hier. Nu... Uh... Dan hoor je iedereen over personeel praten. Hè. Jij hebt natuurlijk in je andere twee zaken ook personeel. Uh, ja. Heb je personeel overgenomen of heb je ze meegenomen? Uh, wij hebben eigenlijk uh, heel veel aanmelding gehad van mensen uit de omgeving. Wij hebben ook in de advertenties gezet. Uh, misschien is dat een inspiratie voor iemand anders dat, dat van alle leeftijden uh, de mensen mogen reageren en graag reageren. En daar hebben we eigenlijk best wel veel respons op gehad. Nou, dat is, uh, dus je bent een van de weinigen die niet een bord uh, ophangt van kom bij ons werken. Ik uh, behoef op dit moment geen bord op te <laughs> Natuurlijk is het is nooit genoeg, want we hebben een, een, een, eigenlijk een grote zaak waar we, en een gigantisch terras waar we gewoon echt mensen voor nodig hebben. Ga je uh, personeel mixen? Want uh, die, die, die oud-Hollandse kroeg is natuurlijk een, een, een, eigenlijk iets heel anders dan het restaurant. De auto, onze kroeg, die houden we echt. Die is, daar hebben we één persoon voor. Die uh, is verantwoordelijk voor de kroeg. Die gaat het daar opzetten. Dus die staat ook los van de zaak, eigenlijk een beetje. Dus je kan daar je borreltje doen. En dan kan je daarna kan je in het restaurant eten. Nou, oh, dat is mooi. Um, dit weekend is het toch feest in vijfhuizen hè? Dit het het weekend feest in vijfhuizen We hebben gisteren al de soft opening gehad. En dat was. Uh, ja, dan moet je aan al alles even wennen. Aan alles wat werkt. En alles hoe het gaat werken. En uh, met elkaar werken. Maar dat was een. Uh, een volgeboekte drukke dag. Oh, mooi. Um, is er vandaag ook niet de bekendmaking van de Feestweek? Uh, vandaag is in 5 de bekendmaking van de Feestweek. Dat wordt uh, bij mijn collega in het dorp uh, gevierd. Maar de mensen komen voor die tijd even bij ons eten. Oh, dat is dat mooi. Met de opening is dat een mooi vuurdoop. Wat voor soort menu ga je maken? Wij houden het hier gewoon eigenlijk. Uh, de, ja, de laag drempel voor, voor, voor iedereen. Overdag kun je een pannekoek eten en uitsmijten. S'avonds gewoon een sperriepie, hamburger, biefstuk. Dat soort dingetjes, dat is op de kaart te bestaan. Oké, okay, dus een goede Hollandse keuken met van alles lekker en genoeg. Ja, absoluut. ja, En gewone normale prijzen. Ja, dat hoor je in, in, in meer dingen. Dat, dat kan natuurlijk ook door corona komen, dat de prijzen omhoog gaan. Maar een goede prijs is altijd goed. Um, heb je ook een, een, een, een nummer op de, uh, op de ringvaart? Of is het gewoon uh, de Nieuwe Meerpaal op de ringvaart? Het is uh, de Nieuwe Meerpaal op de Vijfhuizerdijk nummer 3. Vijfhuizerdijk nummer 3. Nou ja, als je bij uh, de Krukius de, de, de ringvaart oprijdt... dan kom je er vanzelf tegen, toch? Wij zitten halverwege. Dus voorbij, uh, voorbij de Krukius, uit uh, de brug vanaf uh, Heemstede richting Hoofdorp... ga je linksaf en dan rij je halverwege. Dan heb je vijf huizen en daar... Uh, valt het bank niet te missen. Nee, dat heb ik gezien. Hey, Giovanni, ik wens je heel veel succes en, uh, en heel veel klanten. En uh, we komen zeker een keer kijken. Ik, uh, dat hoop ik ook. En ik vind het heel zelf als jullie komen kijken. Ja, is goed. Oké. Okay. Hey, dankjewel. dankjewel. Helemaal goed, dankjewel. Doei, doei. Hoi, doei, doei. It's